Ewa uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers heeft nog geen brief naar de Tweede Kamer gestuurd... met het feit er helaas over de fraude met huur- en zorgtoeslagen. De Kamer had vorige week donderdag al om de brief gevraagd... maar toen zei Wekers dat hij meer tijd nodig had. De Kamer verzocht hem daarop om voor 4 mei een brief te sturen. Volgens de ambtenaren van de Belastingdienst jokte Wekers eerder in de Kamer... toen hij zei dat hij niets wist van fraude door Bulgaarse bendes... Vooral de oppositie wil van Wekers weten wanneer hij precies op de hoogte was gesteld van de grootschalige fraude. De Dow Jones-index in New York is voor het eerst boven de 15.000 punten gekomen. Uiteindelijk sloot de Dow net onder de recordgrens. Beleggers waren onder meer positief over een banenrapport van het ministerie van Arbeid. Er was een kleine daling van de werkloosheid en de werkgelegenheid nam toe met 165.000 banen. Dat waren betere cijfers dan economen hadden verwacht... Ook op de Europese aandelenbeurzen waren beleggers positief... door de Amerikaanse banencijfers. Alle grote beurzen sloten met winst. De Amsterdamse AEX-index eindigde 0,8 hoger op 357,61 punten. Niet Volendam, maar Kambuur is kampioen van de eerste divisie geworden. Bij het ingaan van de laatste speeldag stond Volendam twee punten voor... maar de ploeg verloor met 3-1 van Ahead Eagles omdat Cambuur met 2-0 won van Excelsior, eindigen de Friese als eerste en spelen ze volgend seizoen in de eredivisie. In 2000 speelden de Friese voor het laatst in de hoogste afdeling. Volendam kan via de na nog promotie afdwingen.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 Casa Luna. Kielijn het Plag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Op deze zaterdag dus 4 mei. Het eerste uur heb ik het met Shula Rijksman uh, uitgebreid gehad over het herdenken. Haar eigen belang waarom zij wil herdenken. Uh, ook haar familie die is omgekomen uh, te herdenken. En zo staan we natuurlijk allemaal om acht uur stil. En staan we erbij stil wat er allemaal is gebeurd. Maar ik vroeg me af, wat is voor u zelf nou het belang van die herdenking van 4 mei? En aan wie denkt u? 0800 1121 is het telefoonnummer. Dus 0800 1121. Een mailtje kunt u natuurlijk ook sturen naar casaluna@ncv.nl En als u twittert gebruikt dan hashtag Kazaluna. Ik weet dat wij thuis altijd inderdaad om 8 uur natuurlijk stil moesten zijn. En als kind ja, kijk je dan vooral naar Goh, mijn ouders zijn nu wel heel erg stil. Aan wie zouden ze denken? Ik weet dat ik op een gegeven moment zelf ik uh, ben gaan denken aan iedereen die dan uh, in mijn leventje, in mijn jonge leventje, die dan overleden was. Dus dan moest ik bijvoorbeeld aan opa denken. En ik wist wel dat opa in de oorlog uh, in Duitsland te werk was gesteld. Dus op die manier was het dan toch uh, in, in je kinderlijkheid bezig om die oorlog te herdenken. Maar daarom wil ik graag van u weten: als u niet direct zelf mensen bent verloren, hoe herdenkt u dan en aan wie denkt u dan? 0800 1121 dus en mailen naar casaluna.ncrv.nl er was eerst mevrouw van Balen aan de telefoon. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, mag ook. Mijn meisjesnaam is van de Outenaar. Wat zegt u? Mijn meisjesnaam is van de Outenaar, maar dat maakt niet uit. Ik herdenk dus dat ik was van, ze van 28 op 29 april. De Duitsers die gingen al op aftocht. En die hadden de BS, of de ondergrondse hart bij ons... Een schokmijn over de weg gegooid. En een toen, schokmijn? Wat is dat? Nou, dat is een mijn, dat wordt dan over de weg gespannen. En toen gingen de Duitsers op aftocht. al richting dus de afsluitdijk. Ja. En toen, er was een kolonne met paden en militairen. En toen, nou, dat ontplofte. En toen gooiden ze bij ons een handgranaat in de voorkamer, want ik woonde niet in een boerderijtje. En toen kwamen de Duitsers van, draus, trouwens. En toen moesten we eruit. Maar toen hadden we dus al knallen gehoord. En toen hebben ze de buren aan de overkant die vluchten naar ons toe. Mm -hmm. Want wij, mijn vader en moeder waren de oudsten op de buurt. En toen schoten ze drie, drie, een vader, een zoon en zijn vrouw, schoten ze dus dood. Dat waren die buren van de overkant? Dat waren de buren van de overkant, de familie Knossen. Vader Knosse en Fijken en zijn vrouw, en dat was Marta van Dijk. Maar toen moest ik dus ook vluchten. En toen schoten ze mijn vader nog in zijn voet. En mijn moeder, nou ja, dat was ook al een oud mens, en die bleef dus in huis. Ja. Yeah. En toen ben ik gevlucht naar Rijksstraatweg nummer 16. En daar woonde een dokter. En die hebben mij in huis gehaald. En toen moesten we daar later ook weer uit huis. Ja. Yeah. En toen moesten we dus naar, naar Wijk lopen, midden in de nacht. En daar hebben we dus tot en met de, 2 mei hebben we daar vastgezeten. En toen werden we vrijgelaten. Maar ja, toen kwam, kwam ik tot de ontdekking af die dus vastgezeten hadden... dat die drie mensen dus doodgeschoten waren. Want dat wist u toen nog niet van uw buren? Nee, ja, moet je horen. Ik, ik heb... U moest zelf vluchten? Ik moest zelf vluchten ja, en ik ben ja. wel over iets heen gelopen. Maar ja, het was midden in de nacht, het was ja. hartstikke donker. Nou, en toen kwamen we, hoorden we dus dat, dat die drie waren dus doodgeschoten. Ja. Als, u nou, als u dan morgen om acht uur, denkt u dan vooral aan dat moment? Of denkt u dan aan, aan die drie buren? Ja, nou ja, je denkt dus aan alle gevallen. Hè, ja. Maar ja, mijn hart gaat dus uit naar die drie buren, want... Hij, hij was zelf van de ondergrondse. En ik bracht toen ook als 15-jarig meisje... krantjes van Vrij Nederland rond. Dus dan gaat er heel veel door je heen. Ja, ja. En herdenkt u altijd thuis? Blijft u thuis? Ja, ik ben thuis. Ik word 85. Dus ik ga hem dus niet de deur uit. U zit gewoon voor de televisie? Ik zit uh, voor de televisie. En ja. ik neem dus de twee minuten in de acht. En dan... Uh, nou oh ja, dan, dan komen de traantjes. Ja, heeft u dat ieder jaar nog steeds? Ja, dat heb ik nog steeds. Zijn het dan moeilijke dagen ook, dit? Of is het vooral als je om acht uur. Nee, dat, dit, dit zijn gewoon moeilijke dagen. Want deze dagen heb ik dus zelf vastgezeten. Ja. En, en dan denk je, ja, van 28 op 29 april. Toen zat ik bij de Duitsers. Met de met zevenen. Ja. Mevrouw, mevrouw, dokter, dokter Meijer, elke. Dokter Elke, Erna, Jan-Kees-dokter en Paul-dokter. Ja, ja, ja. En ik zei de gek, zaten we. En er zat een Duitse bij met een handgranaat. Ik, nou ja, geef me vuil om omleggen. Ja, ja dan, dan gaat er zoveel door je ja. heen. En als u dan de discussies hoort over of het nou achterhaald is zoals we nu herdenken, of je dat zou moeten moderniseren. Nee. Dan denk ik niet, ik wou het zeggen, ik denk niet dat u daar... Nee, nee, hou houden zo. Ja. Echt, we moeten dit, dit gewoon houden, want. Nou ja, er is zoveel leed is er geweest. Ja. Dus dan denk ik, ja, nou ja, jongens die in Duitsland gezeten hebben. want ik ben later getrouwd met Van Balen. en die hebben in de oorlog in Duitsland gezeten. als je dan die verhalen hoort, dan denk ik, ja, jongens, die, er zijn ook jongens doodgeschoten. Ja. En dan denk ik, ja, ze, deden, ze moesten dus naar Duitsland toe. En, want hij ging dus voor zijn broer, want die was net getrouwd. En toen zei hij, nou, dan ga ik wel naar Duitsland. Ja. En die heb in Berlijn gezeten, in de schuilkelders. Als je dan die verhalen hoort, dan denk je, ja jongens, wat is er allemaal gebeurd? Nou. Mag ik u danken, mevrouw Van Balen? Ja, weet je nog, van die, van die koffie? Welke koffie? Ja, nou, ik ben toen ook al aan de lijn geweest. Toen we de koffie- uitzending hadden? Ja. Oh, echt waar? <laughs> had u toen die tips? Ik, nee, ik had niet die, tip, ja, die tips met koud water. En toen heb ik later, hebben jullie me nog teruggebeld, toen heb ik nog een boek gekregen van de koffie. Kijk. Ja, want dat mocht mochten toen wat weggeven, inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, leuk. Dan hebben we elkaar weer gesproken. Dan spreken we elkaar over een maandje of zo weer waarschijnlijk. Dat doen we zeker. Okay. Ik luister altijd naar Casteloenen. Goed zo. Ik, ik stuur ook dus altijd mooie e-mails over vogels en dergelijke. Leuk. Nou, blijf het doen, hoor. Ik doe dit zo lang ik leef. Goed zo. Dank u ik, wel. In einde, hartelijk dank en uh, het allerbeste. Met u ook, hè? Dank Tot gauw wel. weer. Dag, mevrouw Van Balen. Dag. Dag hoor. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Het belang van herdenken op 4 mei, daar wil ik het over hebben. Maar ook wil ik graag van u horen of er nou mensen in het bijzonder zijn... aan wie u denkt, die u herdenkt. We um, uh, hadden met Sjula Rijksman vorige uur al over te ja, vind het, uh, het moet niet gemoderniseerd worden... of er hoeven voor mij geen Duitse mensen herdacht te worden. Maar we kunnen het wel verbreden naar oorlogen in Afghanistan, in Libanon, weet je, waar soldaten gesneuveld zijn... om die ook te herdenken op die 4 mei. Geldt dat ook voor u? Aan wie denkt u dan specifiek? Daar kunt u over bellen, 0800-1121. Nol hangt ook aan de telefoon. Nol, goeienacht. Hallo. Goeienacht. Waar herdenk je morgen? Uh, ik denk morgen aan de Joodse vriendjes die ik vroeger heb gehad... en die er niet meer zijn. En waar was dat? Waar woonde je? Tijdens het oorlog woonde ik in Heemstede. En nu woon ik al heel lang in Amsterdam. Maar als ik dus dan bij de radio of de televisie sta... en uh, het moment van de herdenking is daar... dan denk ik altijd aan, aan uh, uh, Sonny en Bertie Mogendorf... en aan Rolf Stern. En ik heb later via zo'n programma op internet... Uh, begrepen waar ze dus omgebracht zijn. En, uh, maar... Want dat heeft u opgezocht op internet? Ja, ja, ja, dan, je de namen in te... Ja, ik weet niet precies hoe het programma heet, maar op internet kan je dus uh, al die namen nagaan. Hè? En uh, uh, dan kan je dus uh, uh, ja, te weten komen van wat er van die mensen geworden is. En uh, nou, dat zijn dus uh, drie Joodse vriendjes, een broer en een zuster... Sonny en Bertie Mogendorf en een, uh, en een jonge Rolf Stern. Sonny ja. en Bertie Mogendorf die uh, leefden in uh, Heemstede waar ik toen ook woonde. En hoe oud was u toen? Wat? Hoe oud was u toen? Veertien. Veertien. En dat waren, waren dat echt uw maatjes? Mm, ja, nou ja. Sonny en Bertie Mogendorf wel. Want we woonden samen op hetzelfde pleintje in Heemstede. Ja. En, uh, en die Rolf Stern die woonde in Breda. Uh, waar ik dikwijls logeerde bij familie. En hoe ging dat dan tijdens de oorlog? Uh, nou ja. Hoe lang kon u, kon u nog gewoon met ze blijven spelen? Nou, dat kan ik natuurlijk niet precies zeggen. Uh, uh, ik, ik, ik denk, ja, op een gegeven ogenblik uh, kreeg je dat die verhalen hè, van... Uh, ze, ze, ze moesten uh, geconcentreerd worden ja. in Amsterdam. En... Uh, en uh, nou ja, en da daarna zijn ze dus gewoon verdwenen. En het gekke is natuurlijk dat ik eraan terugdenk... Van, dat je toen niet besefte van wat ze precies te wachten stond. Trouwens, dat hebben we ook pas na de oorlog geleerd. Mm -hmm. uh, hoe dat ge feitelijk gegaan is. Ja. En, uh, uh, maar goed, het, als, als uw vraag is van aan wie denkt u... Dan zijn dat, dat die drie. Dat zijn die, die drie, ja. Altijd. Ja. Ja. Ja. Ja. Het lijkt me wel als, als je als puber daar dan achterkomt na de oorlog... en dat moet, moet verwerken, Het lijkt me heel moeilijk. Nou, nee. Dat, nee? Ja, helaas moet ik zeggen van, dat ik dan toch... Uh, ja, moet ik zeggen... Te, te, te, te slordig leefde of te weinig uh, bij, de, bij, de, bij de gegevens stilstond... om er meteen... Dus uh, van ons te boven te zijn. Dat het is een proces van jaren geweest. Ja, ja. En, uh, en, en waar, waarin, dus tot je door het rong wat er eigenlijk gebeurd is, en tot en met de dag waarop ik dus via die, uh, uh, via die site erachter kwam. Die site ja. erachter kwam. Ja. Ja. Zij zijn in ieder geval in uw gedachten om acht uur vanavond. Ja. Dank u wel voor het ja. bellen. Oké, okay. tot ziens dag. hoor. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer. We hebben het over de herdenking van 4 mei. En ik wil graag van u weten aan wie u specifiek denkt. Zijn er mensen in het bijzonder aan wie u denkt? Wat is het belang voor u van het herdenken? Of is het gewoon, gaat het u nog steeds om het principe dat we daar allemaal stil... Bij moeten staan. Mailen kan natuurlijk ook altijd casaluna.ncrv.nl en als u twittert gebruikt dan hashtag Casaluna. Marjolein hangt aan de telefoon. Goeienacht. Dat ja, klopt, uit Amstelveen. Uit Amstelveen, kijk ja, eens aan. Ik, heb, ik ben van 1961, dus ik heb verder geen persoonlijke herinneringen aan de oorlog. Maar ik heb wel altijd drie mensen die ik heel speciaal in mijn gedachten neem. Dat is mijn uh, oudoom uh, Gerard van Deursen. die was bij de Kopverdij. En uh, in de oorlog werden de schepen ook gevorderd voor het transport van militairen. Hij is uh, in uh, Nederlands-Indië omgekomen. Okay. Ik meen in 1942, Er ging altijd het verhaal dat het bij de slag om de Javazee geweest zou zijn. Dat heeft mijn vader achterhaald dat dat niet zo is, maar hij is in ieder geval ook meer uh, levend daaruit teruggekomen. En daarnaast mijn beide opa's die ik wel allebei gekend heb, maar uh, opa van Toren, die, uh, had een, die zaten, ze hebben allebei in het verzet gezeten... Opa van Toren die had een groothandelaar in tabakswaren uh, en dat was dus uh, prachtig ruilmiddel uiteraard in die oorlog om uh, ja, toch nog aan voedsel en dergelijke de ja. te komen. En hij heeft hier in Amstelveen samen met een paar andere progianen vogino opgericht uh, voor onze gezinnen in nood. Dus hij probeerde ook uh, mensen die, uh, die niet over ruilmiddelen beschikten toch uh, de hongerwinter en dergelijke de okay. door te helpen. En mijn opa Giebe, dat speelde zich in Den Haag af. Die was bij de belastingen. En die was dus erg goed in het laten onderduiken van auto's en motoren en dergelijke. En die heeft ook zelf moeten onderduiken daarvoor. Ja? Ja. En... Dat vertelde mijn moeder wel dat ze, als er zo'n razzia kwam, dan uh, deden ze altijd eventjes de elektriciteit aan. Dus ze hadden permanente stofzuiger in de elektriciteit. Ik vind het lekker in het stopcontact. En als ze dan, uh, als die stofzuiger dan aansloeg, wisten ze, oh jee, er komt een razzia aan. En dan moest mijn grootvader in het schuilhok uh, zich verstoppen. Maar werd er vroeger bij jullie ook over gesproken? Heb je zelf wel eens met je opa's daarover gehad? Nee, helaas niet, want opa van Toren was, uh, ik, ik was zes toen opa van Toren overleed en negen toen opa Giba overleed. Dus ik was nog jong ...om ja. uh, daar echt met hen over te hebben. Maar mijn vader is enorm geïnteresseerd... ...in alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En met hem heb ik hier heel veel over gesproken. Ja, ja, ja. ja en die verhalen van de stofzager... ...wat ik net vertelde, ja. dat weet ik van mijn moeder. Oké. Okay. Ja. En die, die oud-oom, want die, die ken je dus zelf? Heb je die nooit persoonlijk gekend? Nee. Nee, maar ik vind gewoon het idee... Uh, ...ja, zo triest uh, zijn moeder, die wist... Uh, ja, ...die had een soort zesde zintuig... ...die, dus mijn overgrootmoeder... Die wist gewoon op een gegeven moment dat haar zoon niet meer terug zou komen. Dat, uh, ja, dat hij, hij is een beetje is een legendarische figuur voor mij geworden. En ook misschien wel symbool voor alle mensen die uh, van huis weg zijn gegaan uh, en nooit meer teruggekomen. Ja, ja. Ja. ja. ja. Manier. Dat, uh, ik heb wel heel veel foto's van hem gezien. Het was ook een hele knappe man om te zien. Ja. <laughs> dus ja, dan denk je, wat zou er uit hem geworden zijn ja. als hij niet zo jong gesneuveld was. Hè? Ja. ja. Ja. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen in de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Ja. Heb jij nu zelf kinderen? Nee, okay. nee. Dus, maar ik probeer wel, ik werk in het onderwijs, ik geef uh, les aan de Vrije Universiteit. Ik probeer wel ook bij mijn studenten af en toe, uh, nou, gewoon dit soort, niet speciaal dit soort persoonlijke herinneringen, maar toch wel uh, over dit soort zaken te spreken. Ja, dat bewustzijn te houden. Ja, ik vind dat toch wel heel belangrijk. Ja. Ja. Ja. Mag ik jou danken voor het bellen? Ja, graag gedaan. En een mooie herdenking morgen. Bedankt, dag. Okay, dag hoor. Tina heeft ook gebeld. 0800 1121. Tina, goeienacht. nacht. Uh, ja, ik wil wel even graag mijn verhaal doen. Ja. Uh, ik, ik heb moeilijke dagen, want ik ben de enige... ik ben 87 en ik ben de enige die over is van onze familie. En uh, ik denk dus deze dagen uh, heel erg aan mijn broer... Uh, die behoorde tot de eerste verzetsgroep die opgepakt werd. Dat was de Leeuwarden in Rotterdam. Ja. En uh, hij was 18 toen hij opgepakt werd. En 20 toen hij uh, gefuseerd werd in Amersfoort. Uh, nadat hij in het kamp Amersfoort ontzettend uh, gemarteld is. En uh, vreselijk, vreselijk is. Ja. En nou word ik zo, uh, nou laat ik het mild zeggen, bedroefd. Van uh, de discussie. Of we nou wel nog moeten herdenken of niet. Het is al 70 jaar geleden. Ja, maar er zijn altijd nog uh, na levende uh, nabestaanden. Die, uh, uh, die het allemaal meegemaakt yeah. hebben. En ik dacht van de week ook nog. Uh, in Ieper, in België. Daar wordt nog elke avond de taptoe geblazen voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. Die worden niet moe om te herdenken. Nee, maar ik zit ook, want u zegt van... De, de, de, de levende nabestaanden zijn er nog en we moeten herdenken. Maar ook, stel over twintig jaar dat die er niet meer zijn. Dan is het toch ook nog steeds een belang om te blijven herdenken? Ja, want uh, ik uh, um, uh, spreek af en toe voor uh, uh, klassen. En de eerste keer dat ik dat deed, dacht ik, nou ja... Wat hebben die kinderen uit groep 8? Wat interesseert ze dat nou? Uh -huh. Nou ja, dat was een openbaring voor me. Ze waren zo geïnteresseerd. Ja. Yeah. Ik laat ze dan vooral vragen. Dat is het leukste. En, uh, nou ja, je had dus uh, de indruk van, het is goed, het is goed aangekomen. Wat en, voor uh, vragen stellen ze dan zo? Zegt u? Wat voor vragen krijgt u dan? Eh... Uh. Nou, ik begin bijvoorbeeld... Hebben jullie, uh, hebben jullie een broer van 18? Ja. Huh? Yeah. En, uh, en uh, zij beginnen met de vragen... Uh, hoe oud was u? Het is heel, heel grappig. Hoe oud was u toen? En uh, ja, ze hebben alle mogelijke vragen. Maar uh, ik heb toen uh, toen de eerste keer gedaan... had, heb ik de volgende dag... Een grote uh, doos met... Uh, negen zoenen laten uh, uh, bezorgen. Hoe? En uh, daar heb ik dus allemaal kaartjes van gekregen van die kinderen. En ieder kind had weer iets anders opgepakt. Dat was heel van interessant. Van uw verhaal, ja? Ja, om, om te zien. Maar uh, ja, ik vind eerlijk gezegd... Uh, de, de, de Tweede Wereldoorlog iets anders... Als, uh, uh, die, die Andere oorlogen. Orologie. Ja, uh, dat is ook heel akelig uh, als die mensen sneuvelen. En mm -hmm. dat is ook heel, heel erg. Maar uh, daarvoor zou ik zeggen, is die veteranendag. Ja, ja. ja. ja. Hè, ja. lijkt me. Ja. Uh, maar ik wil, er, ik, wil, ik wil er niets aan afdoen. Uh, nee, maar dat uh... is uw persoonlijk gevoel. Zoals Jula Rijksman ook zei, voor mij persoonlijk. Ja. Ja, nee, uiteraard. Uh, heeft u. Uh, uw ouders zijn die in de oorlog ook omgekomen? Nee, nee, nee. Dat niet. Nee. nee, mijn moeder was al overleden. Die heeft het niet mee hoeven maken. En. Uh, uh, nee, nee, mijn vader. Uh, was nog relatief jong. En. Uh, hij, uh, hij. had een vriend, en die, die was op man bij de vatvinderij. En die wilden hem dus bij het verzet hebben. Die, die groep die ze op gingen richten. En toen hadden ze dus uh, afgesproken. Als uh, mijn broer mee zou doen. dan zou die op een bepaalde plaats. lopen met een lucifer in zijn jasje. Dus die gele kop. Ja? Zo voorzichtig moest je al zijn. Oh, echt waar? Ja? Ja. En uh, ja. Ja, het is, hij heeft heel veel gedaan. En uh, ja, dat was natuurlijk ook nog wel interessant. Uh, wij dachten eigenlijk dat hij, uh, ja... Het was een hele aardige, leuke, vriendelijke jongen. En wij dachten, nou ja, hij is opgepakt. En hij heeft krantjes rondgebracht, hè. Zoiets mm -hmm. onschuldigs. En uh, toen was ik een keer in Scheveningen. Uh, in een, ik moest... Hand hebben. En uh, er was een kiosk en uh, ik ging daar naar binnen en daar stond een heer. Een, uh, ik dacht, nou, het is niet de eigenaar, maar ik zal het toch maar vragen. Maar ik dacht dat ik hem herkende en dat was meneer Tjenk Willink. We hadden toen net die nacht de drie favoriet dagen gehad. Ik weet niet of u, zegt, of u dat weet. Ja. Ja. En uh, daar had ik hem dus op de televisie gezien. Dus ik uh, sprak hem aan en vroeg. Mag ik, mag ik u vragen, bent u meneer Tjenkveld? Ja. ja, zegt hij. Ik zeg, ja, ik wil het zo graag weten. Mijn broer is uh, uh, gefusilleerd in de oorlog in 1942 al. Maar wij hebben nooit geweten wat er aan de hand was. En hij zegt, ik zal uh, nakijken en uh, u hoort van mij. Oh, echt waar? Ja, en binnen de kortste keren had ik het uh, hele proces... Hij heeft dus een uh, proces gehad in Utrecht, in de Weermachtsgeveilignis. Dat was de Gansstraat. En uh, een dik proces. En, uh, ja, het is onvoorstelbaar wat hij allemaal gedaan heeft. Uh, dat hadden wij nooit, nooit vermoed. Nee. Hij heeft ook nooit iets gezegd. Niemand wist er iets van. Nee. En dat waren de echte natuurlijk. Ja, ja. Dus Morgenavond uh, of vanavond moet ik zeggen, denkt u uh, aan uw broer? Wat zegt u? Morgenavond of vanavond denkt u in ieder geval uh, aan uw broer. Ja, altijd. Ja, deze, dagen zijn, deze dagen zijn naar, omdat ik ze dus ook alleen beleef. Yeah. Huh? Maar goed, dat uh, komt uh, allemaal, allemaal. Het, is, het, is, het is goed gekomen met hem. Hij heeft een prachtige afscheidsbrief geschreven en, uh, hij is zeer gesterkt door het geloof. Uh, het heeft hij uh, heel moedig voor dat vuurpunt doorgaan. Yeah. Oh. Dus uh, dat is natuurlijk een troost. Ja, een schalen, ja. Ja. ja, nou ja, ik zou het niet schalen willen noemen. Maar ik kan me voorstellen dat men dat zegt. Maar ja. het, het is een grote troost. Het geloof bedoelt u in die? Ja, ja nee, ik bedoel een schrale troost voor u. Ja, ja. Ja. Uh, ja, ja en achteraf is het toch uh, goed dat je dat weet. Ja. Als je het altijd had moeten denken van uh, het is zo'n krantje geweest en zonde. Mm -hmm. Ja. Dat was het niet. Ja. Dank u wel dat u uw verhaal heeft willen delen. Geen dank. oké okay. En een goede nacht nog. Ja, een goede uitzending nog. Dank u wel. Dag. Ja, dank wel. 0800 1121 is het telefoonnummer. We hebben het over het belang van herdenken. En uh, we hebben al veel indrukwekkende verhalen gehoord over mensen die specifiek aan één iemand denken die ze kennen. Die is omgekomen in de oorlog. Of die ze vanuit de overlevering hebben gehoord. Die bijzonder iets heeft gedaan. En toch is gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Ik wil nog graag uw verhalen horen tot twee uur. U kunt mailen naar casaluna.ngrv.nl. Of bellen dus 0800-1121. En als u twittert, gebruikt dan hashtag Casaluna. Zo voordat we eerst even naar wat muziek gaan luisteren. En dan gaan we daarna verder praten. You can carry my heart with you Or you can drop it like a stone that decision be your own I know people gonna talk the way they do sometimes but don't let them change your mind It's you I can decide I know people are gonna talk the way they do sometimes but don't let them change your mind no no no no don't let them change Talk van James Hunter. Ik wil met u praten over het herdenken. Het belang van herdenken. De afgelopen dagen is natuurlijk, zoals bijna ieder jaar, veel gediscussieerd over of de herdenking nu achterhaald is, of er ook Duitse mensen herdacht mogen worden. Die discussie is al uitgebreid gevoerd. Ik wil vooral uw persoonlijke verhalen horen. Waarom, aan wie u nog denkt. Als u die twee minuten stilte in acht neemt om acht uur... en wat voor u zelf het belang is om te blijven herdenken. kunt bellen op 0800-1121. Barbara, goeienacht. Hallo. Ja, ik doe misschien niet helemaal... Ik ben van na de oorlog, 1949, geboren. En mijn ouders hebben... Mijn vader heeft in het Noordoostpolder ondergetoken gezeten. En als hij daarover vertelde, dan gingen eigenlijk zijn ogen glimmen dat uh, was uh, ja, de, de saamhorigheid, de, de kameraadschap, uh, het, het samenwerken. Dat, dat, ja, dat heeft op hem grote indruk uh, gemaakt. En mijn moeder, wij woonden uh, tussen de boerderijen... en mijn moeder uh, uh, had wel gezien dat daar uh, mensen kwamen om uh, eten en melk te halen. Maar verder had ze er zelf niet zoveel uh, in, in meegemaakt... En ik heb al vanaf kind het, uh, dat dat heb ik blijf ik hebben uh, dat ik vind uh, dat het uh, dat we in het hier en nu uh, als we herdenken dat we ook die mensen moeten herdenken die nu in de oorlog zitten of die die, die, die uh, dat ik altijd veel meer dacht aan uh, hoe zou het nou ke anders kunnen dat we dat er geen oorlog, dat mensen geen oorlog voeren. En, en daar heb ik... Als ik die twee, die twee minuten stilte... dan, dan wil ik daar aan denken van... Hoe, hoe, hoe zouden mensen anders met macht en onmacht uh, om kunnen gaan? En dan denk ik ook wel aan zo'n uitspraak van... stel het was oorlog en niemand ging erheen. Want het was ja, voor, voor mij zo dat... De ene jongen van 18. De andere jongen van 18. doodschiet. Ja, Omdat ja. hij dan Engels is. en, en de andere Duitser. En, en dat er. Ja, dus voor mij. We, eh, heb ik heel erg het gevoel van. laten we het breder trekken. Ja. En, en ook een beetje van. Uh, nationale herdenking. Van we zijn zo Europees bezig. We zijn bezig met. eigenlijk moeten we als wereldburger gaan denken. En nou, dat zou ik eigenlijk ook in die herdenking. Terug willen zien. Hm. Waarschijnlijk ook omdat u. Of misschien wat u niet zelf heeft meegemaakt. Dat u ook minder direct uh, bepaalde ja. personen in gedachten heeft. Ik ben wel dat je dan breder gaat denken. Ik, le ik lees veel. Ik, heb, mm -hmm. ik, ik lees veel. En, en ik heb ook boeken over de, over de oorlog gelezen. En ik, uh, pas keek ik toch met mijn kleinkinderen naar die film Oorlogswinter. En ja, dat is dan toch. En, uh, maar ja, het, het blijft voor mij. Ik lees ook. Boeken over een, een toetsie die uh, aan de Hutu's ontsnapt ja, ja. is of andersom. Ja. En, en het, het, ja, denk mensen zijn mensen. En eh, zo ook mensen die gemarteld worden en eindeloos gevangen zitten. En natuurlijk zijn er ook andere dagen dat je zegt: van dan daar daar kan je dat ook doen. Maar, maar dit ja. is een moment om het extra te doen. Om te benadrukken. <lacht> Ja, ja. Ja, ja, voor mij ik, ik kan ik niet ja. anders dan dat ik breder wil kijken. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Voor het bellen en een ja. goede nacht in ieder geval. Ja, dag. Dag hoor. Arnold, goede nacht. Hallo. Hallo. Ja, ja. Aan ja, wie denkt u? Ja, ik, ik hoorde jullie oproep en ik wilde toch wel uh, reageren. Want ik, uh, ja, ik sta er wat, nog weer wat verder vanaf, Want ik ben van 1971... Ja. Dus ik heb dat uh, bepaald niet meegemaakt. Weer maar... mijn generatie. Oké, okay, oké, okay, dat is mooi. Maar net als uh, ja, mijn oma en uh, zelfs mijn moeder... die hebben toch wel een... Uh, ja uh, vooral mijn oma, denk ik, uh, eerder nog als mijn opa... Uh, die hebben toch wel een klap gehad van die oorlog. Want uh, mijn oma die is haar jongere broer verloren in de oorlog. En niet dat die jongen ook nog iets fout had gedaan... Maar die is gewoon opgepakt uh, tijdens een razzia. Ja. En uh, als je op zo'n manier je, je geliefde jongere broer moet verliezen... Ja, ja dat uh, heeft een hele zware stempel gedrukt op het leven van mijn oma. Ja. En heb zelf... je dat zelf ook gemerkt? Ja, die zin zeker ook op het leven van mijn moeder nog. Uh, omdat, ja, die, die heb dat natuurlijk echt wel uh, diep gevoeld... Ja. ...van haar moeder. En uh, ook ik heb dat nog heel, uh, heel goed meegemaakt. En uh, ja, dat zijn dingen, dat, uh, dat hakt er enorm in. Ja. Dat, dat, en, en zeker zo onterecht. Want de razie, ja, dat was gewoon... Uh, ...er waren bijvoorbeeld mensen fout geweest... ...en dan werden er uh, willekeurig mensen... ...werden er feitelijk voor gedood. Ja. Nou ja, ik weet ook van, van mijn opa, die in Rotterdam woonde... dat er gewoon de hele wijken ook werden leeggeplukt... puur om mensen in Duitsland te werk te kunnen stellen. Dus het ja. was gewoon dat alle mannen ook in een wijk werden opgepakt. Zonder enige reden werden meegenomen, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar, nee, maar is het dan dat ja. jij dan ook morgenavond vooral aan je oma denkt? Ja, zeker. Zeker. Ja, en, en ook gewoon... Uh... Het verdriet wat ik gezien heb in, in het leven van mijn oma... Ja. dat haar broer zo onterecht... dat schijnt dat zo'n ontzettende goeie het geweest te zijn... die ook zei van, uh, ja, er worden razzia's gehouden... want er zijn mensen uit, uit Duitsland uh, vermoord. Eh, want dan, dan, dan waren natuurlijk... Uh, ja, er waren, er waren op, opstanden... Uh, Nederlanders hadden, hadden Duitsers vermoord... Ja hij zei, ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Daar kan ik niks aan doen. En, en ze, ver, ze verwachten hem op mijn werk. Dus door, door zijn plichtbesef ging hij naar zijn werk. En, en, en juist hij werd dan opgepakt. En die werd dan gewoon geëxecuteerd. Ja, ja. En, en, en dat zijn ouders zeiden van... Jongen, jongen, dat, hè, dat was nou zo'n goede. Die heeft zo zijn plicht willen doen en blijven doen. En die heeft totaal geen kwaadbewustheid... En, en de, totaal geen, geen besef gehad dat, dat ook hij ten brooi kon vallen aan, aan zo'n kwaad, in feite. Het klinkt alsof jij ook met hem eigenlijk een band heeft gehad... zonder dat je hem ooit hebt gekend, maar door de overlevering en door het verhaal? Nou, ja, het verhaal vooral. Ik ja. heb gezien wat dat, uh, dat teweegbracht. bracht. Ja. Uh, vooral, uh, vooral mijn oma die het... En, en dat, dat was een vrouw die ik ontzettend lief gehad heb. En jouw moeder leeft hij nog? Ja, ja, ja. ja. Ben je, zijn jullie dan samen bij de herdenking of ben je gewoon thuis zelf? Nou, we zijn wel, wel uh, gewoon allebei uh, thuis, ja. maar ja, ik denk wel dat wij wel hetzelfde meemaken. Ja. Ja. Ik denk niet dat dat heel veel verschil maakt, want ik bedoel, mijn moeder had een hele goede band met haar moeder, maar ook ik had een hele goede band met mijn oma. Ja. Ik denk wel dat dat wel uh, zo'n beetje gelijk is. Ja. Denken jullie aan dezelfde, een bijzondere, ja. dierbare herinnering in ieder geval ook. Ja, ja, ja, ik denk echt wel dat dat een jongen moet, geweest moet zijn. He, dus de broer van mijn oma, ja. de, die uh, ja, dat respect ook echt verdient hoor. Ja. Dat, Arnold, uh, dan wens ik jou een, een uh, mooie herdenking morgen. indrukwekkende herdenking. <laughs> Merci. Oké, okay. dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Dag hoor. 0800-1121, ik noem het nummer nog even, maar er wordt druk gebeld. Dus uh, aan, aan, uh, aan bellers geen gebrek. Ik hoop dat u er doorheen komt. Annie, hangt ook aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, hallo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Aan wie denkt u vooral morgenavond? Uh, ik denk aan heel veel mensen, maar ook aan mijn vader. Ik denk aan al die mensen die uh, onschuldig verongelukt zijn... en, en de krankzinnige manier waarop... Maar ook aan mijn vader die de kant van de bezette koos. Die, hij was bij de NSB. Ja. Hij koos die kant uit idealisme. Omdat hij merkte dat het in de crisistijd in Duitsland beter ging. En uh, hij wilde nationaal socialisme. Dus alleen voor Nederland. En hij heeft daar uh, gedacht dat dat beter was. En hij heeft die verhalen over de, de kampen en zo nooit geloofd. Okay. Hoor ik achteraf van mijn moeder, ja. maar hij is uh, gefusieerd nou ja ge, geliquideerd. Uh, Tijdens de oorlog of daarna? Tijdens de oorlog, ja. Tijdens de oorlog al. Ja, en ik was toen acht jaar. En, en... Uh, ja, ik heb zelf toch ook erg onder de oorlog geleden in de oorlog al, omdat je niet. Uh, nou ja, geplaagd werd en niet met kinderen mocht spelen. Ja. En uh, na de oorlog toch ook omdat uh, ja, omdat je ook toch nou weer gepakt werd. En uh, ik had bijvoorbeeld een uh, onderwijzer die het hele jaar niet één keer een beurt gaf en uh, deed alsof ik uh, niet in de klas was. Ze gewoon genegeerd. Maar uh. ja. Uh, maar hoe kijkt u dan tegen die discussies ieder jaar aan? Uh, nou, ik, het gaat nu wel beter, maar in het begin had ik het gevoel dat ik niet mee mocht, uh, uh, mocht herdenken. Yeah. En dan stond ik soms helemaal achteraf ergens. En dan, dat, dat was heel verwarrend. Want yeah. uh, ja, mocht ik mijn vader nou herdenken of niet, maar ik, ik heb wel door de oorlog een enorm verlies geleden. Ja. Als kind voel je je toch ook een uh, soort slachtoffer van de oorlog. Ja. Uh, uh, Begrijpt ja. u wel als mensen zeggen herdenken prima, maar niet op 4 mei? Wilt u dat nog een keer halen, want ik verstond het niet. Begrijpt goed. u het als andere mensen zeggen van... Uh, prima om ook Duits, mensen die aan Duitse kant zijn gesneuveld te herdenken... maar doe dat niet op 4 mei? Nee, eigenlijk niet goed. Nee? Nee. Ik vind dat, het, uh, dat je op een gegeven moment voor iedereen die dood is... Uh, dat je moet herdenken. Dat je uh, moet kunnen herdenken. En uh, ja, waarom zou ik mijn vader niet mogen herdenken? Nou, dat is de, de, of, het sentiment wat nog steeds speelt... van dat was de foute kant. Ja, maar moet ik... Uh, uh, uh, het is, uh, ik kan me niet eens precies in hem verplaatsen. Het is zijn keus geweest. Ja. En... Uh, in een hele andere tijd dan nu. En dan denk ik, uh, ja, mag ik, mag ik dan niet ook uh, dat aan ik hem denken? Voel, maar ik voel het ook voor alle anderen. Ja. Ja. Heel erg, want ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. en uh, Ja, kon ik het ongedaan maken, dan zou ik dat heel graag willen, maar ja. dat kan niet. Ja. Ik dank ja. u wel. Ik vind het fijn dat u gebeld heeft. Ja, goed. Want we horen nu natuurlijk altijd de verhalen van de andere kant. Ja. Dus ik vind het fijn dat u ook de telefoon hebt opgenomen. Gehoord, maar, uh, ja. Dank u wel. Goed, graag ja, gedaan. nacht nog, dag hoor. Ja. Ed, ook een goeienacht. Goeienacht, goeienacht. Ik ben geboren in 1945, dus het einde van de oorlog. En ja. Mijn familie is niemand gewond geraakt of vermoord of weet ik wat. Maar altijd morgen en rond deze tijd, dan ga ik me weer opwinden over al die mensen die zijn omgebracht in die concentratiekampen. En dan met name de Joodse mensen. Dan begin ik weer... Dan moet ik Dan, dan, dan, dan moet ik dat uitdrukken. Ik zeg het gewoon eerlijk. Dan koopt mijn bloed weer een beetje. Ja. En dan is van de week eens daar weer die, die taart... On, of hij die man die... Dirk. Dirk. Dan hebben er weer eentje. Zie je, want ze leven nog steeds onder ons. Hè? Hoop ik dan weer. Gek, hè? En twijf, ja, hij leeft ook... niet meer, hè? Maar... Nee, weet ik. Maar ik, ik, ik, ik heb al... Ik heb eigenlijk niks mee te maken. Ik zeg nogmaals: 45 geboren, zo weet je precies hoe oud ik ben. Maar ik kan het niet laten. Ik heb eerder keer gereageerd op zijn uitzending. Dat maakt hij me vreselijk kwaad. Ik woon oh. vlak bij de Duitse grens. Ik heb een tijd gehad dat ik er niks van wilde weten. Gek hè? En dan tegen deze tijd begint het weer op te bloeien. Dan denk ik denk: verdomme, nog een toeschieter. Van de week zag ik ook weer het business. Ik ben dan blind, maar dan vertellen ze me. Dan zie je een film, die kan ik me nog van vroeger herinneren. Dan zie je zo'n parool. Die, een van de concentratiekamp. En dan staat er zo'n rotvent, een mof noem ik het maar even voor het gemak nu. En die staat daar met zo'n grote herders op en die en de laarzen. En dan komt zo'n oud manneke eraan, zo'n joods manneke en die krijgt er nog een trap onder zijn kont. Nou, dan werkelijk, toen ik dat zag toen de tijd, dacht daarmee... ik. Waar we met z'n allemaal hadden we die keer bij die strot gegrepen, begrijp je wel? Ja. ja. En, en, en laatst was ook zo'n verhaal van mijn moeder, die had zo'n kindjes onder een, in een barak onder de grond gedouwd. En die, al die andere kinderen, 180 geloof ik, die waren allemaal verbrand. omdat die Duitsers die barak in brand hadden gestoken. Vreselijke verhalen ja. allemaal. Ja, en ik, ik lees dus steeds, ik kan het niet laten om die boeken te laten liggen. Maar is het dan, uh, als u zegt ik woon vlak bij de Duitse grens. heeft u het nee, idee niet. dat er anders na wordt gedacht over, over nee, het herdenken? Ik denk het nee? Niet. Nijmegen, we hebben, we hebben reden tot klagen, hier is Nijmegen gebombardeerd in de oorlog. weer door de Amerikanen, dus, dus hier is ook heel ellendig geweest. Maar ik denk ook nooit morgenavond, dan volg ik die uitzending op de Dam, denk ik ook nooit aan militairen, dat is het gekke. Ik denk, want dan hoor ik wel eens de chef van staven en ik weet allemaal niet, ik denk nou, ik vind het dan best hoor. Ik, ik denk alleen maar particulier aan, aan mensen, en die ik helemaal niet ken. Ja, ja. eigenlijk de burgerslachtoffers noem ja. ik het dan maar zo. Ja. Ja. Ellende veroorzaakt, ik vind het vreselijk allemaal. Ja. En, ja, en ik weet wel, die mevrouw voor me die had ook wel gelijk, die denkt aan die vader natuurlijk van haar, die uh, was bij de NSB, heb ik begrepen. Ja. Dat vind ik voor die mevrouw ook vreselijk, alleen ja, ik ben er nog steeds voor om dat toch te scheiden. Het ja. spijt me. Ja. En dat is in de, in de omgeving waar u woont niet anders? En ik woon in Nijmegen ja. en de morgenavond zie je ook een herdenking vlak bij de Baalbrug. En daar was er ook heel veel belangstelling voor. Ja, ja. Zover als ik weet, ooit is, is, is er wel de Duitse ambassadeur al een keertje bij geweest. Ja, hè? Ja. Het, en daar was toen ook veel discussie over. Volgens ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, klopt. Dat klopt wel. Ja. Maar ze gaan niet langs gaven lopen en zoals ze ze vorden, daar zijn ze dat voor plan. Dat, dat gaat dan niet meer door. Nee, dat gaat niet meer door. Daar was de discussie dit jaar over. In deze tijd moeten we ook al die, al die mensen die nu in de, al die jonge leiders zijn, allemaal heel anders als vroeger. dat weet ik allemaal wel. Maar soms denk je, hoe is het toch allemaal mooi? En dat gebeurt nu op dit moment weer, hè? Ja. Kijk maar eens in Syrië, kijk maar eens in en, en wat dan dat vreselijke stel in Korea, al die mensen die daar onderdrukt worden door zo'n stelletje als Elskers die dan aan de top zitten. Ik noem maar even iets geks, hè? Ja. Want daar heb je ook concentratiekampen. Ja, ja het is wel erg, maar goed. Ik ruk het uit het verband. Maar, maar, maar het is, het, het is nou ja, het zijn uw gedachten die u heeft. Ja, dat ook, had ik gevraagd om gedacht. daarover te bellen. Dus ik vind het fijn dat u in ieder geval gebeld heeft. Dank u wel. Dank u. Fijne nacht nog. U. Dag hoor. Alex, goeie nacht ook. Ja, nacht. Het belang van herdenken, maar vooral ja. ook aan wie. Denkt u morgenavond? De nou, ja, sowieso aan, uh, aan natuurlijk uh, collega's, oud-collega's. Die, uh, die zelf uh, op uitzending zijn geweest. Maar ik wil even eerst reageren op die ene vrouw. Welke vrouw? Die uh, ja. in paard bij terug. die zei van die andere oorlogen. die zei voor. Uh, er, er zijn veteranen daarvoor. Ja, dat was en haar ik, gevoel, ja. Ja, ja dat maakt wel een beetje pijn. want ik ben uh, zelf uh, veteraan. Een jonge veteraan. Ja. Van um, Als ik zie wat daar die mensen. dit is overkomen. En wat ik met eigen horen uh, ook wel dingen ding heb gezien. Nou, ik denk van, uh, ik, ik heb diep respect voor de mensen in de tweede, van de Tweede Wereldoorlog. Ik, uh, ik heb uh, zeker wel respect voor de mensen die ook gevochten hebben voor onze vrijheid. Mm -hmm. Daar zou ik ook zeker altijd aan denken. Maar ik denk ook, toch ook wel zeker aan die mensen die daar zo door uh, bepaalde mensen uh, onder druk zijn, maar ook uh, vermoord zijn. Ja. Yeah. En ja, dus dat deed eigenlijk wel een beetje, een beetje pijn, want ja, uh, ik uh, heb er zelf voor gekozen om bij Defensie te werken, uh -huh. toen de tijd. Um, uh, met het idee van ik wil de wereld verbeteren. Yeah. Dat is natuurlijk heel erg, uh, hoe zeg je dat? <laughs> grootste gedachte? <laughs> ja, grootste gedachten, cynisch uh, achteraf gezien, maar ja, ik, uh, je wilt wat, je bent jong. Uh -huh. um, Um, kijk, uh, dus ik heb er zeker zelf voor gekozen. Uh, ook voor die uitzending. Um, ik heb er ook helemaal geen, geen probleem mee dat ik op uitzending ben geweest. Uh, maar heb je het idee mensen... dat het dan onderschat wordt? Of dat het niet serieus het genoeg wordt, genomen wordt? Het wordt door heel veel mensen wordt onderschat. Um, wat ik heel veel meemaak um, is als mensen horen dat ik een veteraan ben. Dan zit je raar aan te kijken. Want ik ben geen man van... 70, 80, uh -huh. met grijs haar. Ja, ja. Ik ben een jongen, een jongen van 35. Dat ja. blijft voor sommige mensen nog steeds lastig voor te stellen als je een veteraan nee, noemt. Ja, het is ja. heel lastig voor ja. te stellen. En het eerste was de vraag van ja, hoezo een veteraan? Dat probeer ze uit te leggen dat vredesmissies, als je langer dan 30 dagen in het buitenland hebt gezeten, in een gevechtssituatie of in een land waar een gevechtssituatie bezig is. Uh, dat je dan uh, veteraan bent. Mm -hmm. dat, uh, dat, uh, sommige mensen snappen het wel. Uh, sommige mensen die... Uh, yeah, die snappen het niet. Ja. En, uh, maar kan het dan zijn, als je, als je het over die herdenking hebt... Dat, uh, die mevrouw die belde, die was al meer op leeftijd. En ja. die, had dus zelf, weet je, die heeft de oorlog meegemaakt. Wij hebben die allebei niet meegemaakt. Dus voor jou is, als je bij oorlog nadenkt... is, is, ja, is dit waar jij aan denkt. Maar daar kan die mevrouw zich weer moeilijk dingen bij voorstellen... Ja, je maar je ja, ik, ik ben altijd gek geweest van de Tweede Wereldoorlog. En ik heb altijd heel veel daarover gelezen, over gezien, over uh, uh, ja, documentaires vervolgd. Ja. Uh, ik, ik weet ook heel veel details uh, over wat er gebeurd is. Omdat ik, ja, die interesse ligt er bij mij. Dus ik kan me heel goed... Uh, ja, en jij vindt dan wel dat je dat inleden. allebei tegelijk kunt herdenken? Dat vind ik wel. Ja. Um, ik, uh, ik heb... Uh, ja, ik denk sowieso wel aan de mensen die voor ons gevochten hebben, keihard, ja. voor onze vrijheid. En uh, dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. Um, daar probeer ik ook bij uh, mijn gezinnen in te betrekken. Um, bijvoorbeeld uh, mijn jongste dochter uh, was alleen nog een reene geweest. Um, dan ziet ook de leeftijden van die jongens die daar leren. Ja. Um, dat is echt jong. Um, die leeftijd heb ik gelukkig mogen uh, passeren. Ja, ja. Uh, ja, dat is gewoon, die mensen hebben keihard gevochten voor onze vrijheid. Zoals jij horen, ook? Die horen gewoon geëerd te worden. Ja. Ik ben onder, in, in, in naam van de koningin ben ik weggestuurd. Ja. Ik, uh, ik heb mijn uh, werk zo goed mogelijk proberen te verrichten daar zo. Ja. En um, ja, uh, ik, ik zeg niet dat ik uh, geëerd hoef te worden. Uh, daar ben ik heel eerlijk in. Ik, uh, ik heb uh, zelf gekozen voor het werk. Ja, maar wel dat er herdacht mag worden. Daarom, maar dat mag zeker wel je eigenlijk. dag worden. Okay. Uh, Dank je wel, Alex. Dat vind ik heel belangrijk. Dank je wel dat je hebt gebeld. Ja. Gaan we nog snel uh, naar Roy toe. Roy, nacht. Goedenacht. goedenacht, Guilherme. Goedenacht, Leeskeraas. Het ja, laatste woord van uh, deze Casaluna in ieder geval uh, is aan jou... voordat wij naar uh, Oek de Jong gaan luisteren... die zijn fragment gaat voorlezen van de Libes Literatuurprijs. Aan wie denk jij vanavond om acht uur? Van, ik denk ik denk vanavond om acht uur aan ja aan alle mensen die gevallen zijn in de oorlog, maar met name aan aan de de mensen uit Suriname en de, de mensen uit de Nederlandse antillen en, en Suriname als land en de Nederlandse antillen voor ja voor de bijdrage die, die ze hebben geleverd in, de, in, in, in de, de, de bevrijding van Europa in het algemeen. En, en natuurlijk in het bijzonder Nederland. En dan uh, ga ik vanavond met ja, heel veel andere mensen, die mensen herdenken en aan ze denken. Want ja, ze hebben ook hun leven gegeven voor... Ja, ook voor mij vandaag vandaag. Ja. Ik vind dat ze, dat ze dat verdienen, want ja, ik, ik voel, voel en leef vrij vandaag. Ja, vrijheid is een betrekkelijk ding, maar ja... Mede dankzij de mensen die zo hard in hun leven hebben gegeven. Mede, mede dankzij de mensen die ja. hun leven hebben gegeven en, en, en, en, en de bijdrage zoals ik eerder zei... Want, het valt me op dat... Uh, ja, ja, Roy, dat, uh, sorry, ik, ik vind het heel vervelend, maar ik moet jou gaan, gaan, uh, gaan nee, is, afronden. Het is, het is want we gaan naar de, ik, het Libris Literatuurprijsfragment. Uh, Roy, dat ik dat ga je ik een hele goede nacht wensen. Dank je wel, want wij uh, gaan luisteren naar het fragment van Oek de Jong. Een van de genomineerden voor de Libris Literatuurprijs die op 6 mei wordt uitgereikt. Hij leest voor, maar eerst laten we zijn favoriete muziek horen. Voordat u naar zijn fragment gaat luisteren. Ja, wat ik he heel leuk zou vinden om te laten horen is een nummer van Jimi Hendrix. Dat was uh, een van mijn grote helden in de jaren zestig. Een virtuoos op de gitaar. Het nummer heet Changes. Ik ben Oek de Jong. In en Oceaan beschrijf ik de geschiedenis van Abel Roorda... zijn ouders en grootouders... en de grote verandering die Nederland ondergaat... in de periode tussen de hongerwinter van 1944... en de komst van de grote welvaart in de jaren 60. Het boek is dus aan de ene kant een familiegeschiedenis... drie generaties... en aan de andere kant geeft het een tijdsbeeld van Nederland... tussen hongerwinter en welvaart. Ik heb een... Heel klein uh, fragmentje gekozen uit het jaar 1971. Abel Roer staat dan op het punt om naar Amsterdam te gaan. Hij maakt zich los van zijn familie. Hij is uh, met een vriend, Tony Mezu, zes weken over geweest in Domburg... in een uh, strandtent en hij is daar nogal losgeslagen... Uh, en om het einde van uh, die zes weken, waarin ze heel hard hebben moeten werken te vieren... gaan ze uit in Vlissingen. En in Vlissingen had je in die tijd een, uh, een, een kroeg waar Engelse bands speelden. La Cave heet die, een legendarische uh, plek. En dat fragmentje lees ik nu even voor. In La Cave speelde een Engelse band... Vier bleke knapen die die ochtend met de nachtboot uit Engeland waren gekomen... en kennelijk niet of nauwelijks hadden geslapen. getuigen de wallen onder hun ogen. Hun vette haren hingen tot op hun schouders. Op een vreemd mechanische manier werkte ze zich door hun nummers heen. Ze wankelden soms. Het was of ze nauwelijks beseften waar ze waren. Maar Abel liepen de rillingen over zijn rug. Door het keiharde geluid, door de rauwheid van de muziek door wat hij te zien kreeg op het krap bemeten podium van La Cave. Ze komen zo uit de achterbuurten van Londen, schreeuwde Tony in zijn oor. Maar dat maakte deze knapen voor Abel alleen maar indrukwekkender. Vergeleken met dit stadse tuig straalde de band van Dave Zinke een landelijke gemoedelijkheid uit. Terwijl ze met een glas bier in een hoek stonden... en op een gepakte menigte in oogenschouw namen... zag Abel haar staan, de serveerster van de strandtent... Ze droeg een wat properder minirok dan een paar dagen geleden. Een strak truitje en schoenen met hakken in plaats van slippers. Maar het veranderde niets aan haar droeve blik. Hij keek naar haar. Toen ze door een kalende man in een jasje met stropdast en dans werd gevraagd... ging ze mee en legde gedwee en onverschillig haar handen op zijn schouders. Abel keek nu beurtelings naar het treurige meisje, hoe ze danste... en naar de jongens van de band wier uitputting of wat het ook was... dat hen zo mechanisch deed spelen hem intrigeerde. Af en toe wisselde hij een blik met Tony... die zich niet op zijn gemak scheen te voelen. Muziek was voor hem al gauw een kwelling. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. CRV.